Welkom bij deze analyse. Je hebt ons uh, die bewonerswebsite van Bergeheide in Peer doorgestuurd. Ziet er op het eerste gezicht best strak uit, hè? Stelvolle urban villa's in een park. Goed, onze missie vandaag: we gaan samen eens door die infospitten die je deelde: weetjes, praktische zaken, gemeenschapsdingen. Wat maakt deze plek online nou ja, waardevol voor de bewoners zelf? Ja, wat mij meteen opviel, is de ambitie. Het is duidelijk dat deze website echt een centrale hub wil zijn voor alles wat met wonen daar te maken heeft. Van, nou ja, hypertechnisch tot het puur sociale. Veel breder dan een simpel prikbord, zeg maar. Oké, okay, laten we dat eens uh, uitpakken dan. De site staat echt boordevol info voor mede-eigenaars. Je vindt er uitleg over die raad van mede-eigenaars, dat zeg maar het dagelijks bestuur. En de VME zelf, de vereniging van mede-eigenaars dus. En de syndicus natuurlijk. Ja, de externe beheerder. Klopt. Ze leggen zelfs het verschil uit tussen een gewone algemene vergadering, de AV, en een bijzondere, de BAV. Best helder, gericht op de eigenaars informeren over de structuur, lijkt me? Absoluut. Maar wat mij persoonlijk dan weer treft is de diepgang van de technische details die ze delen. Dat is best opmerkelijk. Niet gewoon er is verwarming, nee... Nee, specifieke info over het Daikin-systeem, de digitale meters, ventilatieunits. Ja, precies. En zelfs het merk rookmelders en details over die zonnepanelen staan erbij. Inderdaad. Waarom denk je dat ze zo specifiek zijn? Is dat puur transparantie of misschien um, een manier om bewoners wat zelfredzamer te maken bij kleine issues? Wat denk jij? Goeie vraag. Het zou tja, kunnen wijzen op complexe gedeelde systemen waar gewoon veel vragen over zijn. Misschien? Het sluit wel aan bij die sectie probleempjes, vind ik. Waar bewoners niet alleen problemen kunnen melden. Ja, maar ook oplossingen kunnen delen. Dat zag ik ook. Precies. Ze noemen recente updates over ventilatie en uh, die afvalcontainers. Dat voelt heel interactief, ja. Ja, dat suggereert toch een model van collectieve verantwoordelijkheid. hè? Het gaat ver dan alleen de syndicus die alles fixt. Bewoners worden echt deel van de oplossing. Al vraag ik me dan wel af... Um, als je zo openlijk die lopende probleempjes etaleert, schikt dat potentiële nieuwe kopers misschien niet af. Dat is een dunne lijn tussen transparantie en, nou ja, zorggebaren. Mm, ja, dat is een punt. Maar goed, het is zeker niet alleen kommer en kwel daar. En hier wordt het pas echt boeiend, vind ik. De sociale kant. Ze lijken echt sterk in te zetten op dat gemeenschapsgevoel. De site heeft het over buurtfeesten. Ze plannen zelfs al voor 2025, zag ik. Ja, en nieuwjaarsdrinks, toernooien, Koffiemomenten ook. Gezellig. Inderdaad. En het is niet zomaar een vermelding, hè. Ze bieden achtergrondinfo, linken naar filmpjes over petanken en darts. Er is zelfs een pagina all about cubben. Goh, het type activiteiten petanken, darts, cubben... dat suggereert toch een focus op uh, ontspannen, Laagdrempelig samen zijn? Ja, precies. Ze proberen duidelijk een bepaalde gemoedelijke sfeer neer te zetten. Absoluut. En dan zijn er nog een paar van die uh, opvallende details. Een QR-code voor mobiele toegang, handig. Een kunstwerk van ene Rudy krijgt een plekje. Oh ja, dat zag ik ook. En een disclaimer dat sommige content met AI gegenereerd kan zijn. Dat laatste, dat zie je toch nog niet overal? Nee, die AI-disclaimer is veelzeggend, vind ik. Het toont moderniteit, ja. Maar misschien ook gewoon pragmatisme. Kan, hè. Mogelijke manier om efficiënt content te maken voor zo'n uitgebreide site, weet je. Terwijl ze wel eerlijk zijn over de oorsprong. Ja, zo kunnen. En die actieve aanwezigheid op Facebook, YouTube, X en Instagram... dat onderstreept wel die wens om via allerlei kanalen verbonden te blijven. Dus, um, als we het samenvatten... Deze website van Bergen Heide is duidelijk veel meer dan een digitale folder. Het is echt een, ja, een rijk gevuld platform. Het probeert dat praktische beheer met soms verrassend diepe technische info... te koppelen aan actieve gemeenschapsvorming. Ja, precies. En wat mij dan bezighoudt, en misschien jou ook wel als luisteraar... Hoe cruciaal is zo'n diepgaande, gecentraliseerde digitale aanwezigheid vandaag de dag nou echt? Voor het succes en de sociale samenhang van een moderne woongemeenschap zoals deze. Is dit um, de nieuwe standaard of toch nog een uitzondering? Een boeiende vraag om even bij stil te staan lijkt me.